Lukas 15. En ik ga eerst wat voor intro zeggen. Het, uh, het gaat hier over Jezus, die een verhaal gaat vertellen. Maar Jezus vertelt nooit zomaar iets. Dat heeft altijd een achtergrond op een of andere manier. En uh, Jezus botste in zijn leven op aarde... Tegen, zeg maar, de gevestigde orde. Tegen de, nou, de, de godsdienstige mensen van die tijd. De godsdienstige leiders bijvoorbeeld. Die zeiden van, Jezus hoort dat niet te doen. Jezus hoort dat niet te doen. Jezus hoort dat niet te doen. En uh, hij doet het eigenlijk verkeerd. Wat deed Jezus dan bijvoorbeeld verkeerd? Nou, um, bijvoorbeeld uh, had je... Mensen die prostituee waren en zeiden de mensen, daar moet je je helemaal niet meer in laten. Dat zijn mensen die deugen niet en je moet je kop omdraaien en zeggen, met jou wil ik niks te maken hebben. En er waren afpersers en daar zei Jezus, uh, zeiden de mensen, daar moet je, je niks mee te maken willen hebben. Dat waren de mensen die tolgelden gingen lieten betalen. Die waren in dienst van de Romeinen, de vijand, en uh, die had het land bezet... En die zeiden, nou ja, ik moet mijn brood toch verdienen. Dus ik word wel belastingambtenaar bij de Romeinen. En uh, kijk, en weet je wat nou zo leuk is? Ik kan mooi de mensen met je afpersen. Dus ik kan zeggen, je moet gewoon het dubbele betalen. En anders kom je er niet door. En dan schelden ze me wel mijn huid vol. Maar uiteindelijk betalen ze. Want ze willen wel alsjeblieft doorgaan. En uh, de mensen zeiden, sukke mensen. Die corrupte lui. Moet je met je nek aankijken. Dat moet je helemaal links laten liggen. Nou, en Jezus doet dat niet. Wel even goed bedenken, Jezus haat corruptie. En Jezus haat ontrouw enzovoort. Dat vindt hij verschrikkelijk. Maar hij wil graag dat mensen loskomen van het verkeerde en het goede gaan doen. Waar levens veranderen, wat net al genoemd is. Hij wil dat levensveranderen, dat mensen zeggen, ik vind afpersen normaal. Dat ze op een gegeven moment gaan zeggen, ik wil het niet meer. Ik kan het niet meer. En ik doe het niet meer. Nou, daarom zoekt Jezus die mensen op, want als hij dat niet doet, zullen ze nooit veranderen. En die godsdienstige lui, die het allemaal zo goed weten, precies weten allemaal... Die laat Jezus een beetje meer links liggen. Hij zegt, ja, ik kan wel honderd preken afsteken tegen jullie. Maar jullie willen gewoon niet. Het komt het ene oor in en het gaat het andere oor uit. En er zijn andere mensen aan wie ik de boodschap wel kwijt kan. Die staan er open voor en die willen ook veranderen. Dus... Ik zeg niet dat ik geen boodschap aan jullie heb, maar ik kan mijn tijd maar één keer besteden. Dus doe ik het liever aan mensen die nog willen veranderen. Alsjeblieft, dankjewel. Goed. Nou, en daarop dat eerste vers, nou snap je dat een beetje beter. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. De anderen spuugden hen weg, maar Jezus... Hij wilde ze naar luisteren, die spuugden ze niet weg. En dan de fariseeën en de schriftgeleerden, die godsdienstige leiders, morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En eten in die cultuur, zoals in heel veel culturen, Nederland niet zo erg, maar anderen juist wel, dat is echt jezelf geven, iemand opnemen in de gemeenschap. En Jezus neemt ze op in zijn gemeenschap. En ik wil dat jij bij mij en ik wel weer bij jou. Nou, en uh, toen sprak hij deze gelijkenis, deze parabel, dit verhaal. Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter dat ene, het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap, je ziet een smile, de blijdschap op zijn schouders, en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was.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 Die zeggen, die Jezus, we laten hem aankletsen, wij richten ons leven zelf wel in. Jezus hoeft zich niet met ons te bemoeien, weg met hem. Nou. Dus dat is klare taal die Jezus spreekt. Nou nog een beetje achtergrond daarvan, um, hoe dat in die tijd was. Um, uh, heb je nu nog, ik ben ooit in Syrië geweest, zag ik nog, die, uh, die schaapskooien, ze zijn er nog steeds in het Midden-Oosten. Geweldig, gewoon uh, midden in het veld, uh, ommuurd ding, en, en daarbinnen worden de schapen dan gehouden. Nou, deze man, het gebeurde vaak in een dorpje, had je misschien al uh, vier mensen die schapen hadden, en dan uh, vroegen ze één persoon of die in dienst wilde gaan van hun om herder te zijn. ...om voor hun schapen te zorgen. Dat deden ze zelf niet, dat besteden ze uit. Waarom? Omdat dat een min werkje was. Eigenlijk vielen herders ook onder diezelfde categorie... ...als uh, prostituees en uh, die tolbeambten enzovoort. Ze mochten in de rechtbank geen uh, getuigenis afleggen. Als getuigen telden ze niet mee, want die luiden liegen toch altijd... Het was het minste volk. Ze hadden geen vak geleerd, zou je kunnen zeggen. Hoewel het al een vak is hoor. Nou, en uh, het was een, een min vak en je deed het altijd verkeerd. En het is leuk dat Jezus dit zo vertelt. Want die fariseeën en schriftgeleerden, die godsdienstige leiders, die waren helemaal weg van Mozes uit het Oude Testament. De grote leider van het volk Israël die het volk Israël dwars door de woestijn bracht naar het beloofde land toe en bevrijdde van Farao. En Mozes was zelf ook ooit herder geweest. Dat is even lachen. Dus Jezus zegt, ah nou, jullie kijken zo op tegen Mozes, maar weet je eigenlijk, die is ook herder geweest. Daar zit al een steekje onder water. Jullie kijken neer op prostituees en op die tolbeamten en ook op herders. Maar je kunt je wel eens lelijk verkijken. Want jullie zeggen van Mozes ook dat hij geweldig was. Nou, hij was toevallig ook header. Zo. Dus hij pakt ze eigenlijk al meteen met het voorbeeld hier wat hij gebruikt. En uh, het woordje blijdschap, dat is heel belangrijk in dit verhaal. De blijdschap dat dat beest gevonden wordt. De blijdschap in het dorp tegenover die... Kwaaie gezichten van die farizeeën en schriftgeleerden. Die Jezus die moet zich niet met die mensen bemoeien. Die lui die deugen niet. Laat ze in hun eigen sop gaar koken. Je nek omdraaien. Je moet ze niet zien. Zacharijnig gezicht. En hier de blijdschap overwint het. Dat is de heerlijke boodschap van de Bijbel. Nou... Um... Nu het opvallende van die gelijkenis, dat verhaal, dat voorbeeldverhaal wat Jezus vertelt. Um, je zou kunnen zeggen, oh wat is dan een prachtig moment, en dat is het ook, dat dat schaap op een gegeven moment op die schouder van die herder ligt. Ah, dat hij gered is en dat hij weer veilig thuis komt. En dat is ook een heel mooi moment. Maar het allermooiste is eigenlijk wat eraan vooraf is gegaan. En wat is dat? Dat die herder zegt, dat stomme eigenwijze schaap, want dat zijn schapen. Heeft iemand al een schapen gehouden thuis? Die zijn eigenwijs. Je kan ze nergens achterhouden. Je moet het gaas nog ingraven in de grond. Echt waar. Want op een of andere manier weten ze er altijd weer uit te komen. Verschrikkelijk eigenwijs. In de Bijbel kom je schapen verschillende keren tegen... Ook met dat aspect dat ze zo verschrikkelijk eigenwijs zijn. Nou, dat schaap was eigenwijs. Want die herder ging dat schaap niet zoeken omdat hij de beste wolproductie had van al die honderd schapen. Echt niet. Of dat het zo'n lief aandoenlijk schaapje was, dat altijd een beetje langzaam heen liep, een beetje aaierig langs zijn beest. Oh, wat een lief beest is dat nou. Nee, het was een eigenwijs beest. Wat gewoon wegliep. Dat, dat is het wonder. Dat die herder zegt, die, dat schaap, dat eigenwijze beest, kan en wil ik niet missen. Dat is God. Mooi is dat, hè? Zo is God. God die zegt niet, jij betekent veel voor me omdat jij het zo goed doet. Omdat je zo lekker zingt omdat je trouw uit je Bijbel leest. Fijn dat je doet hoor, graag. Maar ik hou gewoon van je, punt uit. En de vuilste mispunt die je kunt bedenken. Voor die persoon is er ook de liefde van God. Dat laat deze gelijkenis zien. Die herder zegt, dat schaap moet gered worden. En dat schaap laat zich redden. Door de herder. Dat is ook nog eens een keer wat. Hij laat zich oppakken. En meenemen. En komt thuis in het dorp. En je ziet de blijdschap van het hele dorp. Want uh, het is hun bezit ook nog eens een keertje. Wat weer terug is. En het schaap is weer terug. Het is groot feest. Zo zegt Jezus. Zal er feest zijn in de hemel voor het ene schaap. Nou. Maar die 99 anderen, die laat hij in de wildernis achter. Maar dat zijn die fariseeën en schriftgeleerden, die mensen die het allemaal zo goed weten. Maar weet je, ook daar gaat het in zekere zin over jou en mij. Dat is het gekke daarvan. Want um, wij hebben allemaal iets sowieso van die 99 schapen. Hij willen liefst ook de dingen zelf goed doen. In het verband van dit Bijbelgedeelte las ik van iemand die zei van... Uh, uh, weet je, met mijn geloofsleven het liep niet helemaal zoals ik uh, wilde... maar op een gegeven moment heb ik mijn basis gevonden in mijn gebedsleven. En die zei dus van, dan ga ik heel gestructureerd bidden... En ik schrijf het op en dan bid ik voor die en dan bid ik voor die en dan voor die en die en die. En dan dank ik voor dit en dit en dat. En op dit moment dit, dat moment dat. Keurig. Perfect. En ik hou me er aan. Oh, wat lekker. En dat is eigenlijk iets wat bij die 99 past. Uh, het zit hem in dat woordje basis. Ik zou, ik zou zelf willen dat ik zo gestructureerd kon bidden. En ik wil nog zo graag gebedslijsten maken. Om ook als ik hier zondags ben. regelmatig aan alle mogelijke mensen te denken. aan gevangenen te denken. aan daders van geweld te denken. en aan prostituees te denken. aan Israël te denken. aan. neem het, zieke, gehandicapten. mensen die chronisch ziek zijn, noem ze eens op. Ik vergeet het veel te veel. Ik wil het nog een keer doen. Maar als dat de basis is. de rots waarop ik sta. dan gaat het niet goed. Als dat mijn houvast een beetje wordt. En dat is, dat is het gevaar bij geloven. Dat, uh, dat je religieus bezig bent. Maar het gaat vooral om de relatie met God. Dat Jezus je fundament is. Vergelijk het met um, dat ik in New York ben. Ik zou er zo alweer een keertje heen willen. Maar goed, ik heb geen reden om erheen te gaan helaas. We gaan naar Brazilië bij eind van het jaar, dat is leuk. Ik ga even met mijn kinderen trouwen, dus dat heb ik er wel te pakken. Dan heb je ook voor die wolkenkrabbers. Maar in New York heb je die heerlijke hoge wolkenkrabbers. Dus zeg maar dat je tachtig hoog gaat bijvoorbeeld. Hè? En stel je voor dat ik beneden daar ben, in die hal, en dat ik iemand met een ladder zie sjouwen. En die gaat met die ladder de lift in. Meneer, uh, in het Engels staat natuurlijk, hè? maar ik doe het nu maar in het Nederlands. Uh, waarom heb u die lift bij u? En zei, ja, ik moet naar boven, maar als het onderweg misgaat, heb ik die ladder maar meegenomen. Ja, dat slaat toch nergens op. <lacht> die ladder kom je nooit boven. Dat is domme praat. Nou, ja, eigenlijk zo dom is, als je het zegt, mijn gehoorzaamheid aan God, of mijn gebedsleven. Of, dat is de basis van mijn geloof. Dan hou je jezelf voor de gek. Jezus is de basis. En, en dat zie je dus in die herder. Jezus wordt ook de goede herder genoemd in de Bijbel. Johannes hoofdstuk 10. Jezus de goede herder. En Jezus ziet iemand die verloren is. Dan nou ga ik even van schaap naar mens. Zo heeft hij mij ook gevonden. Ik ging keurig naar de kerk. En uh, ik las uit de Bijbel. En ik zong mee... En ik deed trouw mee met alle dingen die er waren, maar dat is religie en dat is geen relatie. En toen, op een of andere manier, dat doet God op een heel aparte manier bij iedereen weer anders, kwam het hier bij mij binnen. Dat God mij zo lief heeft gehad, dat Jezus naar de aarde gekomen is, en al was hij alleen voor mij gekomen, had hij het toch gedaan. Zo'n grote liefde van God. En dat veranderde me. En dat is een proces natuurlijk wat altijd doorgaat. Maar dat maakte van religie relatie. Maar dan moet ik oppassen dat ik niet terugval natuurlijk weer. Hè? In mijn, oh, dan moet ik dit doen, dan moet ik zussen, zo en zo en dan zal God mij wel goed vinden. Ho, ho, ho, zegt Jezus. Dan ben je net als die 99 rechtvaardige schapen die zeggen, oh, ik red het zelf wel. Het wonder was dat Jezus het verloren ging zoeken. En zag je zeggen hoeveel verloren schapen er waren? 100. Ja, 1 plus 99. En die ene had het door. En die 99 had het niet in de gaten. En je ziet dat Jezus hen ook opzoekt hoor. En hen ook wakker wil schudden. Dat doet hij elke keer. Maar hij heeft ze allemaal op het oog. Dus in deze gelijkenis gaat het eigenlijk over ons allemaal. Wij horen bij die ene en wij horen bij die 99. En het allerbelangrijkste is dat we bij die ene alvast horen, dat we ons laten vinden door God, door Jezus. Hij zegt, mag ik mijn liefde en mijn redding aan je kwijt? Mag ik mijn vergeving aan je kwijt? Wil jij echt opnieuw beginnen? mag je met mij opnieuw beginnen. Ik heb het voor jou gedaan. Ik heb de schuld betaald. En ik, God zelf, neem je aan als mijn kind. En je zal nooit meer uit mijn handen vallen. Nooit meer. En ik zal altijd bij je blijven. Maar één ding, hè. Laat mij altijd die rot zijn waarop je staat. En niet jouw goede dingetjes of structuren of wat je ook maar bedenkt. Elke keer terug naar Jezus. En vanuit Jezus bidden. Alsjeblieft. Met regelmaat. Bijbel lezen. Alsjeblieft met regelmaat. Want het is niet de, niet de basis. Jezus is de basis. En dat ik hem zie. Ja, oh, zo heeft hij mij lief gehad. En zo heeft Hij me nu lief. Vul mij met uw liefde. En dat ik van daaruit mijn Bijbeltje pak en lees. En elke keer weer omhoog kijk. Eens hoe is het mogelijk dat u zo verschrikkelijk veel van mij houdt. En dat ik altijd bij u terecht kan. En bewaar me ervoor dat ik denk dat ik het zelf al red. Bewaar me ervoor dat ik een van die 99 ben. Die bouwt op iets wat hij in zichzelf heeft, zijn eigen kracht ofzo. Nee, goed om in je eigen kracht te staan, maar die kracht moet dan wel van Jezus komen. Van God zelf komen. En ga dan alsjeblieft in je eigen kracht. Ergens zegt Jezus ook, zonder mij kun je niets doen. En allemaal hebben wij die goede herder nodig. Nou, één stukje lees ik nou maar niet uit de Bijbel, maar dat roep ik dan maar even... Uh, dat gaat over Paulus. En Paulus was zo'n fariseer. En uh, die had een topopleiding genoten. En wat deed hij De dingen keurig allemaal volgens het boekje. Geweldig. En fanatiek dat hij was. En daarom had hij een hekel aan Jezus. En aan de volgelingen van Jezus. Hij zei, kom ze met dat smoesie. Wat jullie net gezongen hebben, dat hij is opgestaan uit de dood. Lari! We waren blij dat hij dood was en hij is dood en hij moet dood blijven. En hij vervolgde de christenen. De eerste christenvervolging begon bij Paulus, die zoveel brieven in de Bijbel heeft geschreven. Oprecht deed hij dat. Hij dacht God ermee te dienen. Hij dacht dat de mensen helemaal verkeerden. Religieus tot de wet. Wat was hij religieus? En woedend, hij zegt, ik ga de landsgrens over, want ik zie dat die christenen naar, naar, uh, naar Damaskus vluchten. Hè, wat nu Syrië is. En ik ga ze achteraan, mag ik er achteraan? Ja, zeiden de autoriteiten, ga er achteraan, pak ze maar. En er is in Damaskus nog een straat die in de Bijbel staat, de rechterstaat. Ik heb er doorheen gelopen, zo fantastisch, dat was Paulus geweest. Maar voordat hij er kwam, toen kwam kwam God hem tegen. Hij klapte ineens op de grond, hij kon niet meer zien. Wat gebeurt me nou? En hoorde een stem uit de hemel. Wie bent u? Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Jij dacht dat ik dood was, tussen haakjes. Maar ik leef dus. Ik leef. En hij wist niet hoe hij het had. En toen kwam hij bij christenen. In Damaskus terecht. En die schrokken zeggen. Het ja Dat is vast een truc van die kerel. Want als er eentje de christenen haat. Dan is Paulus het. En zo probeert hij natuurlijk binnen te komen. En dan kan hij ons van binnenuit oprollen. Nee, zegt God tegen Ananias. Het is goed. Het is echt. Ik ben bezig geweest. Met deze Paulus. En die Paulus komt Tot geloof. In Jezus. En hij is de meest fanatieke, zou je kunnen zeggen, geweest om het evangelie overal te brengen. Hij is uiteindelijk in Rome uh, op zijn kop gekruisigd. Daar is zijn graf. Net als de meeste leerlingen van Jezus zijn de marteldood gestorven. Maar wat was hij blij. En nou even over dat schaap, hè. Dat ene verloren schaap. Als Paulus hier nou was, ik zeg: Paulus, voel jij je dat verloren schaap? Dan zou hij zeggen: Nee, joh, ik was een wolf. Was, het was nog erger. <laughs> het was nog erger. Ik verloren schaap is nog een verloren schaap. Ik was een wolf die die kudde op wilde, kapot wilde maken. Slechter kun je niet bedenken. Maar ik heb genade bij God gevonden. Ik mocht opnieuw beginnen. Nou, als nou die wolf opnieuw mag beginnen. Zouden wij als schaap dan niet mogen beginnen opnieuw? Zeker weten. Voor het eerst en voor de zoveelste keer. Kom maar. Dan gaan we gaan opnieuw beginnen. Een nieuwe periode in. Ik heb jullie lief met heel je hart. Ieder mens moet gered worden. Nou, nou zag ik het al staan, maar ik kan even op het grote scherm nu. Dus voor de verwerking even. Ik bedacht het natuurlijk gisteren pas, dus ik heb het net even gauw doorgegeven en de mooi neergezet. Ik heb hier drie dingen gezet tegen elkaar. Ik heb het net al genoemd, religie en relatie. Religie is op zich helemaal niet verkeerd. Maar van religie kun je het niet hebben. Van relatie met God wel. Dat Hij mijn God en Vader is, dat Hij mijn verlosser is. Dat er liefde is tussen ons, een liefdesband dat is, dat is relatie. En religie is gewoon religieus zijn. Nou, dat kan. Gevoel is net zoiets. Oh, ik voel gevoel dit en ik voelde dit en ik voelde dat. Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar daar kun je niet op bouwen. Je kan op Jezus bouwen. En op het geloof bouwen. Het geloof wat God geeft. Daar kun je op bouwen. Maar niet, niet op jouw gevoel. Want soms voelen we het een beetje verkeerd, eerlijk gezegd. We hebben we een verkeerd gevoel. En dan gehoorzaamheid tegenover genade. Je kan gehoorzaam zijn, en je kan haast een beetje slaaf van God worden. Zeg, oh, ik doe dit wel, ik doe dat wel. Ik doe zussen en zo. Kijk eens wat ik allemaal doe. Zeg en... dat, doe dat niet. Ik geef je mijn genade. En vanuit die genade. Zet je in hoor. Ook hier in de oase zal vast heel veel te doen zijn. Zet je in. Maar vanuit de genade. Eerst relatie. En van daaruit religieus zijn. Eerst geloof. En daarin mag gevoel zijn plek hebben. En heeft ze ook zijn plek. Eerst de genade van God. En vanuit de genade de gehoorzaamheid. Nou, misschien moeten we die dingetjes nog opschrijven voor onszelf. Om, om, om mee te nemen. Uh, en dat we dat eens proberen in ons leven te kijken van hoe zit dat nou eigenlijk? Ben ik met religie bezig of met relatie? Gevoel, geloof. Is gevoel bij belangrijker dan geloof? Is gehoorzaamheid belangrijker dan genade? En dat we gewoon zeggen: ik ben toch gevonden door die herder. Ik ben gevonden, ik ben gered procent Zoals net Sergi zei, met lege handen. Niks. Ik kan het nog sterker zeggen, met lege en met vieze handen. Dat is toch een keertje. Met lege vieze handen en meer niet. En God zegt, ik ben zo blij dat ik die lege vieze handen zie. En ik wil je helemaal vullen. Nou, ik hoop dat het een beetje overgekomen is. Um, ik weet niet wat er nu komt. Gaan we zingen? Gebed? Zingen.